6.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. PvdA-leider Cohen wil het liefst samen regeren met VVD, GroenLinks en D66. Als het aan hem ligt gaat informateur Roosentaal de mogelijkheid van zo'n Paars Plus kabinet onderzoeken. Regeren met VVD en CDA is voor Cohen nu geen optie... Eerder vandaag concludeerde informateur Rosentaal dat er geen rechtsmeerderheidskabinet mogelijk is met de PVV. Hij gaat nu door met het verkennen van andere mogelijkheden. GroenLinks en D66 willen graag overleggen over een paars plus De Belgische koning Albert heeft voorman De Wever van de Vlaams-nationalistische NVA aangesteld als informateur. Hij moet gaan onderzoeken welke partijen een nieuwe regering kunnen vormen. De NVA was in Vlaanderen zondag de grote winnaar bij de verkiezingen. De partij wil op termijn een onafhankelijk Vlaanderen. Koning Albert sprak vandaag ook met de leider van de Franstalige Socialisten, Elio Di Rupo, die in Wallonië de grote winnaar werd. De verwachting is dat De Weven een akkoord met onder andere de Socialisten zal voorbereiden, waarna Di Rupo formateur wordt. Hij zou dan de regering moeten vormen en zelf premier worden. De Europese regeringsleiders zijn het eens geworden over de invoering van een bankenheffing. Transacties van banken moeten worden belast en de opbrengst daarvan komt in een speciaal fonds. Daarmee kunnen in de toekomst noodlijnen de banken worden gered, zodat de belastingbetaler daar niet meer voor hoeft op te draaien. De Europese regeringsleiders willen het plan volgende week bespreken op de G20-top, maar overwegen de heffing desnoods alleen in de EU in te voeren. Verder hebben ze besloten om gegevens openbaar te maken over de financiële situatie van alle banken en over de risico's die ze lopen. Daarmee moet het vertrouwen van beleggers worden vergroot. Het weer, vanavond is het helder en koelt het af naar 10 graden. Morgenochtend is het in het zuiden zonnig, maar in de loop van de dag is het overal bewolkt. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleefd beleeft het. Beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. Alternative FM. Jij bent There's an alternative. van de Alternative FM is aangebroken en we begonnen met Rockwick Murphys en daarna de hardheid en nu twee uur Welkom Ik moet een beetje praten zoals Gunther hè, want dat is de hele uitzending Wicked staat er klaar voor we zijn nog een paar aanpassingen aan het doen om, de, om alles wat geluid dichter te maken zeg maar eigenlijk werkt het alleen maar uh, ja, op goede muziek te draaien oud klassieketje, Ze staan op uh, dat uh, festival van TMF MTV. De volgende beentje wat ik ga spelen. Het is even een heel andere categorie wat ik nu aan de achtergrond draai hoor. Aux Rous. Kennen jullie dat nog? Ze spelen nu met Malapietje en de Bimbo's. In een groot orkest. En dat heet Aux Rous Deluxe. Ze zijn ook de enige band die zichzelf over de hele wereld inzetten. Mensen kunnen solliciteren om de Augsraus van dat land te worden. Brazilië heeft de Augsraus nu. Zuid-Afrika heeft de raus nu. Zijn natuurlijk andere gasten. Maar ze moeten wel door de strenge uh, ball balletagecommissie van de twee uh, Augsrausers. En zo komt er. De hele wereld heeft dus raus in een land. Dat is wel een gaaf idee. Maar dat, dat doet eigenlijk nog niemand. Behalve Aux Rous, Hier hoor je ze. This is how this works. This is how this works in Alternative film of ZFM Zandvoort! Cool. Go! Nou, for some completely different. Oké, okay, dat is te fout voor woorden. Daar gaan we niet in uh, doen. Maar we hebben wel een beetje dat, dat die sfeer, zeg maar. Dames en heren, jullie kunnen lussen. Het de oranje hit van We Go With Fire. Wel leuk. Dit was echt gaaf. Hoppa, applausje erin van het publiek dat we hier achterin hebben zitten. Ze doen het zelf. Dit is de oranje hit van We Cook With Fire. Te, te krijgen in de betere verkoopzaken. En nu, echte shizzle. Kunnen jullie door? Ja, natuurlijk Welk nummer gaan jullie spelen nu? Superstar, natuurlijk. Oranje, Superstar? Uh, not superstar. Don't we all want a happy end? Okay. I'm sorry. Don't we all want a happy end? Okay. Willen we all een happy Good end here? We cook with fire. I want to be a normal hero of all the parties I like to host. Be among the stars and bring out the My wall of tricks. How are you doing? G's in the house. Will you tell all the chicks? Now listen carefully, brothers and sisters. Don't. Isn't that? Ik zelf ook applaudisseren. Dames en heren, We Cook with Fire bij ons. Nogmaals groot applaus in de studio. We hebben ze. Woehoe! En uh, wat het leuk is, ze gaan nog meer spelen. Straks wordt iedereen in elkaar gerost. Ik, wil, ik kan het haast bijna niet vragen. Maar kunnen jullie er nog eentje doen? Meteen hier achteraan. Gewoon knallen. Hup. De discussie gaat met um, uh, welk nummer ze gaan spelen. Het is de uur voor snelle hits, dames en heren. This is. Uh, Alternative event. Dit oh. This is de actual single. Ja. on uh. iTunes. It's called Science Industry. Daar komt hij aan. Klaar voor? Hit it. Yes, we know We got it all backed up With numbers So we know How to go about Knowledge is money And money is time Though you should know your parents, they love you. Oh. Now you should know believe and I'll go because we are the science industry ministry mystery If you wanna think in black and white then trust the numbers, they won't fail you They only might be wrong. Now you should know, believe in our God, cause we are the science in the street. Dit is geen muziek meer, dit is gollyke. Ah, een engeltje in mijn oren. Geweldig, geweldig. En wil je straks meer horen van We Cook With Fire? Blijf luisteren. Play it fucking loud! Finally, there's an alternative. Dan zie je naar Kunk Nancy, de nieuwe Because of You. En ze stonden op Pinkpop en daar hebben ze hele goede recensies achtergelaten. En ze staan over een paar weken weer op Rock Werchter en ze staan overal. Ze gaan goed die reunitour van die lui. You are alternative En weet je wat niet zo goed gaat, K-festivals? Pak, pop. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ja, je, je brak me net inderdaad even op een idee om er even over na te gaan kijken inderdaad, of we dingen kon vinden. Ik ga het even uitleggen. Uh, groot nieuws. Vandaag Snoop Dogg was al vanaf 8 april bevestigd als de, de headliner van Park Hey Hé, chef, blijf van die gitaar. Of ah, van die piano. Af. piano. Oh, oh die, die. Die is dat dan. Doe eens niet, joh. Het is toch niet jouw spullen? <laughs> die laatste moet je daar nemen, man. Het is wel klank. Kom eens hier. Dan ga ik je even een donder op je hebben. Man, ga je hier. Ow. Zo, die ligt op de grond. Ow. Wat vinden we van Marcus? Ja. En bedankt hè. Volgende keer staat er alleen voor. Is Ik sta er nou volgende keer alleen voor. Je hij nou gelijk op zijn teentjes getrapt. Goed, weet je, je staat wat? er niet alleen voor, want je hebt ook nog normaal gesproken. Jaap, -Ker -Jaap Koper natuurlijk. Zo, we gaan even terug. Parkpop. Daar stond Snoop Dogg. 8 april hebben ze bevestigd dat hij daar ging komen. Nu tien dagen voor het festival, want dat is niet aankomend weekend. Met de weekend erop. Sparkpop in Den Haag hebben we het over. Het grootste, grootste ik wou bevrijdingsfestival zeggen. Zit er nog ja. helemaal in. grootste gratis openluchtfestival. Ja, die die, die openlucht draagt ook nog zijn shirt ervan. Je. Ja, ja, je had er een andere shirt aan moeten trekken. Het grootste openluchtfestival van Europa. Dat is Sparkpop. De grote concurrent ook van bevrijdingspop. Waarom? Zij hebben, ze wisselen ex. De ex die hier komen kunnen kiezen tussen bevrijdingspop. Omdat het het, het grootste festival van uh, Nederland is qua bevrijding. En daarna, close call, komt Parkpop. Uh, die, die strijden gewoon altijd om dingen. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een betrouwbare bron begrepen. Dat er, dat er je hebt zo'n slot geweest op Bevrijdingspop. En dit slot uh, zou eigenlijk eerst Nena komen te staan. En dat werd dus op het laatste moment op Parkpop overgekaapt. En dat werd dus uh, daarna Ellen Clark. Maar wat is met Parkpop aan de hand? Heel simpel, Snoop Dogg is de headliner daar. En uh, uh, de gemeente heeft besloten, burgemeester, justitie en... Uh, Politie heeft besloten om Snoepdog te verbieden. En waarom? Ze denken dat het zoveel mensen opkomen naar uh, Rotterdam of naar Den Haag. Omdat er uh, de veiligheid in geding gaat raken. Nou, ik vind, en dat is mijn stelling, en je mag erover bellen als je wil. Dat vind ik helemaal best. Pak even het telefoonnummer erbij. Niet tot mobieltjes. Wat die staan uit? Een telefoonnummer is uh, kijken hoor. Oh, 023 023 57 303 93. Kan je regeren op deze stelling de aankomende 5 minuten? T het verbieden ja. van Snoop Dogg is reinste overheidscensuur. Wat vind jij ervan? Je kan bellen op 023 57 303 93 of naar 57 31 969. Je kan nu bellen. We wachten op je. Nee. Hey, wat, ja, wat vind jij ervan om even de discussie om te stellen? Bellen hè, hè jongens? Ja, 5, 7, 3, 1, 9, 6, 9. Wat vind jij ervan, Pascal? Als openlucht ja. toch wel dingetje erbij. Ja. ja, wat zou ik zeggen? Ik zit zelf natuurlijk met mijn service teams. We doen altijd juist de aan beveiligingstakken op evenementen. En ja, ik snap niet dat je zo iemand kan uh, verbieden eigenlijk. Nee, het is een, een trekpleister. Uh, mensen gaan er juist naartoe. Maar ook zo kort voor het festival, dat vind ik zo ja, bizar. Ja, dat is een heel erg kort af inderdaad. Uh, vindt u zich een korte tijd in ieder geval vervangen? Wie moeten ze dan zoeken? Welke headliner wil er dus staan op uh, Parkpop? Ben jij die headliner? Laat het ook even weten. Kan ook. Eerst als eerst in de studio. Ja, het, ik vind het, wat ik wel bizar vind is dat ze het A tien dagen van tevoren weten, zoals je net zei. Ja. En wat ik ook bizar vind is dat het Rijnse, uh, dat heel Rotterdam en Den Haag, dat gebiedje daar. helemaal door is geslagen in hun, uh, in hun beveiliging. Ze zijn helemaal de weg kwijt. Ja, maar zal het ook niet een beetje met de uh, achtergrond hebben te maken van de Hoek van Londen? Dat het, ja, de, ja, ja, ja, dat is het escaleren. absoluut. Ze willen Hoek van Holland 2,0 voorkomen, zeiden ze. Maar, en daarom willen ze het vrolijke en opzwepende karakter van Parkpop niet beschadigen omdat er een stel maloten naar de studio of daar naartoe komen. En dan, uh, uh, en dan denken ze dat Snoop Dogg dat doet. Daarom willen ze ook geen house draaien. Dat vind ik, ik vind dat best wel eigenlijk uh, een beetje discriminatie voor de mensen die het wel willen. Ja. Ik zeg beveiliging bij de deuren. Je oh, komt er dat? gewoon niet in. En... Laat ik het zo zeggen. Afgelopen zondag heb ik ook nog een evenement in Alkmaar gedraaid. Daar hadden we een, een pop-rock podium. En wat er rond daarnaast? Een house. Een house tent. House. Oh, en ja. het kan prima samen met die twee sferen. Ja, het is, uh, ik vind het te doorgeslagen. We hebben Beekstein, we hebben Vrijingspop, we hebben een straks Haarlem Hout. We hebben alleen maar gratis festivals deze maand. En heb jij ja, misschien wel een paar dronken gasten op Bevrijingspop. Maar het is niet zo'n uh, zo uh, uh, uh, Scheveningse Strand 2.0. Hoe voel ik van Holland? Londen, ja. Ik vind ja. het uh, een vrij bizarre gewaarwording. Uh, wij promoten ook geen geweld. En ik vind dat uh, al die maloten die op die festivals komen, moeten eens even ja. goed nadenken wat ze eigenlijk verzieken voor de rest. Daar blijft het bij. We gaan nu iets draaien wat wij eerst, de eerste, allereerste band die die wij in de stuur hebben. Double Cross. Akoestisch. Zij vonden het zelf niet zo goed klinken. Ik vond het wel goed. Hier is Double Cross. Oh God, I can't explain. Why I should live in bed. And it's all I'll see All the lost energy Oh God Dat is hem Double Cross, de eerste band die we hadden Dit is ook de enige band die we twee keer hebben gehad de Tweede keer speelden ze nummers, uh, nieuwe nummers Ook eentje over pijpen huh? Ach, ze hebben een wilde fantasie die jongens Een wilde fantasie We gaan nou eventjes knallen, daar heb ik zin in En waarom gaan wij knallen? Deze gasten, Volbeat, hebben een jaar Ze gaan een album uitbrengen en ze komen In november komen ze naar het De grote Heineken Musical En dat gaat hard hoor en weet je wat ook nog zo leuk is in deze zanger? Hij lijkt op Metallica en op elvis. Ja, hier op Alternative FM. Volbied! Dat de mensen zo lekker zinnen heeft in dit soort muziek. Het is gewoon heerlijk. Gewoon lekker play it fucking out, keihard. Maar nou gaan we weer even terug naar het rustige... ...sappige filetstiek van, uh, van We Cookie With Fire. Hebben jullie weer een beetje zin in? Lekker buiten gezeten, patatje in de maag? Lekker hè? Nou heren, jullie gaan weer, welk nummer gaan jullie spelen? Superstar? Superstar? Dames en heren, een professionele aankondiging toch bescheiden. Hier is We Cook With Fire met Superstar. Terrorist cafe. Dit is wel gaaf. We moest even applaudisseren dus door jou. Want het is wel een heel zachtast, uh, natuurlijk. Duh, gaaf. Lekker nummer, Gunther. Ja, nou, dankjewel. Ja, helemaal goed. Je heren ook van de... Oh. Nee, een eh, van de eerste nummers. Van, uh, die ooit gemaakt is? Van We Cook With Fire? Ja, dat ja. is het de eerste. Het is de tweede. Ja. Een van de eerste gerechten. Toch? Ja, echt waar. Eén van de eerste Jullie noemen jullie nummers de gerechten. Ja. ja. En jullie komen uit de keuken. <laughs> geboren in de keuken. Ik geboren in de keuken. kom komen zelf ja. ook uit de keuken. Nou, we gaan het standaard standaardvraag die totaal niks met muziek te maken heeft. Kunnen jullie lekker koken? Ja. Ja, Wat is jullie specialiteit? Met vuur natuurlijk. Braatwurst. Braatwurst. Op de barbecue. Goed, jullie gaan nog een nummer spelen? De laatste alweer van vanavond. Daaaah. Oké, nou, dus is hello, hello, hello, goodbye. Hello. Oké. Heb je gestemd, Wouter? Ja. Oké. Ik heel goed. De stemming is goed. De stemming is goed. Ja. En je kan stemmen, hè? Ja. Ik niet, hoor. Mag niet. Ja, ja, ja. Ik zag een vingertje. Nee. Omdat je toch... Ja. Jammer. Jammer. Hier? We cook with fire, dames en heren, op Alternative FM, op ZFM Zandvoort. Live! the way around. Looking for the love of my life In the house. Dikke, dikke, hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! is. Dit is <applaus> dit is... Gaaf, dit is gaaf, We Hello! Hello! Fire vandaag bij Alternative FM. Je kan Hello! checken. En waar, Gunther? Waar kunnen ze jullie live zien? Uh, morgenavond in Hoorn bij het Stadfeest. En verder? Uh, verder... We, we Ik wou het net zeggen. Patronaat. 15 oktober, patronaat. Ja, dat is de release party van uh, Revolver. Revolver, die hebben hun debuutplaat en daar mogen we hun uh, lekker supporten in het kleine zaal en patronaat. 15 september. En er is ook nog het Buitenpodium in Heemskerk voor het lokaal bij het Stadfeest. Dat is ook in september. En we staan ook nog op 26 uh, juni, dus oh. deze maand in uh, Waikje kan Zee, in de zonnefank. Ja. Heeft u meegeschreven? Je kan dit allemaal kijken op www.wecookwithfire.com en ook op uh, www.myspace.com wecookwithfire. Ga deze gasten checken, ze zijn gaaf. Hier, even om een beetje rust te bieden, Weezer, oui, pak Meer voor deze week. Alternative FM. Tot volgende week. Met nieuwe muziek, nieuwe dingen muziek en zeker We Cook With Fire to gewoon to op de 3